7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Werkloosheid in de bouw loopt verder op. Asielkinderen verhuizen ieder jaar. En koningin Beatrix wordt 75. <totstukend>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 Het lijkt erop dat het hoogwater in de noordelijke provincies niet heeft geleid tot grote problemen. Waterschappen hadden voorzorgsmaatregelen genomen en hielden de dijken goed in de gaten. De Rijkswaterstaat gaf gistermiddag een waarschuwing voor hoogwater bij Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Door de combinatie van springtij en de harde wind. Maar het lijkt erop dat het hoogwater nergens tot problemen heeft geleid. De immigratiewetgeving in Amerika kan nog dit jaar worden aangepast, zei president Obama in een tv-interview. De president werkte al langer aan hervormingen, maar de Republikeinen hielden het tot nu toe steeds tegen. Democratische en Republikeinse senatoren zijn nu met een eigen plan gekomen om de immigratiewetten te hervormen. Onderdeel daarvan is dat zo'n 11 miljoen illegale werknemers de kans krijgen om Amerikaans staatsburger te worden. En dat plan is in lijn met Obama's voorstel.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 koningin Beatrix is vandaag jarig, ze wordt 75. Ik ben dankbaar dat het mij gegund is... deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan... zei de koningin maandagavond in de toespraak... waarin ze haar aftreden aankondigde. De koningin geeft geen groot feest... maar ze heeft wel iets georganiseerd voor haar personeel en oud-medewerkers. In Paleis Het Lo in Apeldoorn gaat vandaag de tentoonstelling... Beeld van Beatrix open voor publiek. En ook hebben de Oranje Verenigingen in het land evenementen georganiseerd. Er wordt in Nederland opnieuw aangifte gedaan tegen Jorge Zorrigueta... de vader van prinses Maxima. Advocaat Lisbeth Zegveld zei in pauw en Witteman... dat er nieuw bewijs is dat Zorrigueta wist... van de zuiveringen van het Fidela regime in Argentinië. Het bewijsmateriaal is verzameld door journalist Arnold Karskens... die negen oud-medewerkers van het Argentijnse ministerie van Landbouw heeft gesproken. En die zeggen dat Zorrigueta moet hebben geweten van politieke moorden.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 MPEX Volle plaatsen zich door in eigen huis met 3-2 te winnen van Heracles. AZ bereikte de dinsdag de halve finale al. En vanavond maken Vitesse en Ajax uit wie de vierde halve finalist wordt. Dan het weer nog van het westen uit regen. Vanmiddagperiode met zon en een enkele bui. Er staat vrij veel wind. Aan zee is die hard tot stormachtig. En het wordt ongeveer 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en 7 graden. In de nacht naar zaterdag is er kans op winterse neerslag. Awb Verkeersinformatie, files op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 4 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrigtsenplein 2 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter. Grijs strook. op de A20 hoek van Holland Gouda in beide richtingen bij knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk 2 kilometer.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 Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. We peilen vanochtend het water in Friesland. Gaat het een beetje daar? Ja, het heeft wat hoger gestaan. Oké, okay, nou, later meer. En het was zwaar, het is zwaar en het blijft zwaar. Nieuwe cijfers over de bouw. mark Robin Visser, hoe vallen die bij jou in Hardenberg? Nou, ze zeggen hier, als je het allemaal doorrekent... dan is dit doemscenario misschien nog wel aan de rooskleurige kant. Opnieuw wordt er minder gebouwd. De productie in de bouw liep vorig jaar terug met 7 procent. Dit jaar krijgt de sector opnieuw klappen. Verwachte krimp van 5 procent. En daarmee stijgt de werkloosheid in de bouw naar 11 procent. Het staat allemaal in een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw. Bouwnijverheid, het EIB. Taco van Hoek is daar directeur van. Goedemorgen. Goedemorgen. Komt er geen einde aan die bouwcrisis? Uh, eigenlijk wat we gezien hebben is ook dat in het afgelopen jaar niet alleen de productie flink is teruggelopen... maar uh, ook allerlei wat wij noemen voorlopende indicatoren enorm zijn teruggelopen. Dus het aantal vergunningen is enorm weggezakt, uh, met name in de, in de woningbouw. Maar ook breder zien we het teruglopen in de utiliteitsbouw, de grond-, water- en wegenbouw. Mm -hmm. We zien ook dat de orderportefeuilles van de bouwbedrijven flink gedaald zijn. En ja, dat is productie van morgen dus... Uh, dat 2013 een jaar wordt opnieuw van duidelijke krimp, dat staat eigenlijk inmiddels wel vast. Ja, want doordat u om het even uh, te vertalen naar uh, dat soort indicatoren kijkt naar vergunningen die minder worden afgegeven, weet u dat het voorlopig in ieder geval nog niet beter wordt? Nee, dat klopt. Uh, want die vergunningen, ja, dat is natuurlijk uh, start van werkzaamheden die daarna volgen. We weten dat uh, uh, dat eigenlijk niet alleen dit jaar, maar ook zelfs in 2014 nog voor een stuk doorloopt. Uh, dan worden die vergunningen omgezet in, in nieuwe projecten. Maar mm -hmm. er worden natuurlijk heel weinig nieuwe projecten gestart. Uh, het aantal vergunningen is echt met tientallen procenten teruggelopen in 2012. Uh, dus het afgelopen jaar. En daar hebben we dit jaar en ook nog voor een stuk volgend jaar last van. Dus de korte termijn ziet er inderdaad slecht uit. Maar goed, de bouwsector is een, is een breed begrip. Hè? Uh, u had het al over de utiliteitsbouw, waar wij nu ook klappen vallen. Waar vallen de zwaarste klappen op dit moment? De woningbouw is toch het grootste probleem. Uh, we zien dat het daar het hardste terugloopt. Uh, kijk, bij de onderhoudswerkzaamheden gaat het in het algemeen nog wel. Hè? Er is natuurlijk ook onderhoud aan woningen, ook onderhoud aan andere gebouwen, aan utiliteitsgebouwen. Maar we zien vooral bij de investeringen, dus de nieuwbouw en het renovatiewerk, dat daar loopt het uh, hard terug. Uh, maar het is afgelopen jaar ook wel over een wat breder front teruggelopen... 2013 is toch echt de woningbouw wel weer uh, waar de grootste klappen vallen. Nou, en hoe komt het dat het hier in Nederland zo slecht gaat met name? Ja, dat heeft ons in zekere zin ook verbaasd. Uh, als je voor de crisis uh, zou hebben gekeken, uh, dan stond die Nederlandse woningmarkt er eigenlijk vrij goed voor. Mm -hmm. uh, we hebben ook op dit moment in Nederland bijvoorbeeld nauwelijks leegstand. Er zijn wel veel woningen te koop, maar daar zitten gewoon eigenaar in. Heel anders dan in landen als Spanje en Ierland en waar grote klappen gevallen zijn omdat er ja eigenlijk veel te veel gebouwd is voor de crisis. Dat hebben wij hier niet. We hebben ook een corporatiesector die eigenlijk voor een stuk stabiliteit zou moeten zorgen. Dat in het begin van de crisis ook wel gedaan heeft. Maar per saldo zijn we inderdaad, doen we het in een Europees perspectief, bijzonder slecht. En ja, dat heeft toch van alles te maken met het overheidsbeleid. Dat is toch eigenlijk de kern. Van het verschil, het beleid wat wij hier voeren en wat elders niet gevoerd wordt. Ja, nou, spreek ik vanochtend de Kamerlid. Wat zou u van ze willen? Wat, wat moet er gebeuren? Waar, waar, waar zou de bouw, bijvoorbeeld de bouw, een, een duw van kunnen krijgen? Uh, nou ja, het ligt op verschillende fronten eigenlijk. heeft Het een beetje te maken met de dingen waar we tot nu toe mee bezig zijn. om te kijken of we daar wat kunnen verzachten of iets aan kunnen veranderen. Uh -huh. uh, een van de aspecten waarin wij in Nederland ook uniek zijn. is het feit dat wij uh, hele bijzondere restricties opleggen aan de hypotheekverlening. En dat heeft uh, bijvoorbeeld te maken voor starters die moeilijk aan krediet kunnen komen. Uh, niet alleen omdat banken soms moeilijk zijn, maar ook omdat we allerlei regels stellen. Nou heeft de minister daar nu een kleine opening gemaakt... om wat meer rekening te houden met inkomensperspectieven. Mm -hmm. uh, dat kan wat helpen. Om het enigszins te versoepelen zodat mensen makkelijker kunnen le lenen... en op die manier toch makkelijker aan een huis kunnen ja, komen. Ja, dat is toch wel een belangrijk gegeven. Dat is ook ons beeld van de markt. Kijk... Uh, het is op dit moment zo dat de prijzen zijn enorm gedaald in de loop van de tijd. Eigenlijk zou dat het gunstig moeten maken voor starters om in te stappen. Dit zou het moment uh, kunnen zijn juist. Ja, maar het punt is een beetje dat zolang de prijzen nog blijven dalen, uh, mensen natuurlijk ook het beeld kunnen hebben dat die prijzen nog wel iets verder dalen. En dan mm. is het de moeite waard om nog even te wachten. Uh, want dat scheelt veel geld. Als de woningprijzen een paar procent dalen, dan scheelt dat duizenden euro's. Uh, het is belangrijk dat het beeld gaat komen dat die prijzen zich wat gaan stabiliseren... dat de bodem bereikt is. En daar kunnen nou juist ook die versoepelingen in de kredietverlening wat helpen. Mensen die wel heel graag willen starten, bijvoorbeeld omdat ze urgente verhuiswensen hebben... Uh, die kunnen dan aan voldoende krediet komen. Dat kan net die markt een duwtje in de rug geven. En als die prijzen gaan stabiliseren... Ja, dan kunnen mensen natuurlijk ook gaan profiteren van de lage prijzen... die inmiddels ja. zijn ontstaan, het lage prijsniveau. Ja. Dan wordt het interessant. Takel van Hoek, directeur van het uh, EIB. Dank voor uw toelichting. Oké, okay, dank u wel. Maar eens even kijken bij Mark Robin Visser in Hardenberg. Uh, ja. Ik weet niet of u nu pas inschakelt... of uh, al eerder heeft geluisterd naar het Radio 1 Journaal vanochtend. Uh, in Hardenberg is een bouwbedrijf waar, uh, Mark Robin... al heel wat mensen ontslagen zijn, juist door die crisis, hè? Ja, 100 van de 300 uh, mensen zijn hier uh, inmiddels ontslagen. Ik ben bij uh, Wim Steurens en Jeroen van Dijk van de Van Dijk Groep. Uh, jullie hebben meegeluisterd, ook even de cijfers uh, bekeken van het EIB... en jullie zeiden vanochtend tegen mij... nou, het ziet er misschien nog wel mooier uit dan de, dan de werkelijkheid. Nou ja, kijk, uh, uh, waar wij uh, extra tegenaan lopen... wat uh, hierin nog wat minder belicht wordt, is dat... Uh, opdrachten die al verstrekt waren, waarvan we dachten uh, tussen nu en maart april zo'n beetje te kunnen starten, uh, met name in de coöperatiesector teruggetrokken worden, als gevolg van uh, met name de, de, de huurregelingen uh, en uh, WSW-regelingen uh, regel, uh, die, zeg maar, die aangepast zijn. Ja. En dat betekent voor ons bedrijf uh, toch een, een productie van een miljoen of zeven voor 2013, die uh, in ieder geval nu niet komt en misschien wel nooit komt. Ja. Dat heb ik ook al horen zeggen, hè? dat de orderportefeuilles van de bedrijven... ook die van jullie dus dunner zijn geworden. Ja, en het gekke daarvan is de DIB, die telt de bouwvergunningen... maar dit waren dus werken, die 7 miljoen die we noemen... daar was al vergunningen op verleend. Aha. Kijk, en, en dan hebben we het alleen nog maar over ons bedrijf. Dus, de, dus die impact daarvan, die tikt hem veel harder door. En dan heb je nog niet eens over de aanpalende sectoren. En, en, en de zzp'ers die uh, allemaal in onzekerheid komen en hoe moet dat? dus uh, De hele markt uh, die krijgt hier een tik van mee. Dat is... Uh, gigantisch. En ik denk dat daarom... dit misschien nog wel te licht ingeschat wordt. Want dit, dit is geen wetenschap. Dit is, uh, hoe, uh, dit is emotie. Hoe wordt hierop gereageerd? En uh, ja daar heb je mee te maken. En ik denk dat uh, de, de klap groter is... dan wat het nu vandaag gepresenteerd is. Nog groter. Wellicht nog, nog groter, ja. ja. Maar goed, aan de andere kant... Uh, uh, we blijven het, uh, het wel vanuit onze eigen... Uh, eigen, eigen perspectief bekijken. En we uh, kijken vooruit. Uh, dit zijn factoren die wij niet kunnen beïnvloeden... Dus uh, wij kijken van waar kunnen we zelf aan de knoppen draaien. En ja. Uh, ja, daar blijven we gewoon volop inzetten. Ja, nou, u bent ontzettend dapper, dat uh, durf ik wel te zeggen. Maar jullie hebben de reorganisatie hier nog niet afgerond. Maar als ik jullie nou zo hoor, dan is het daar ook nog niet mee gedaan. Ja, nee. Ik, we zijn altijd op tijd geweest met, uh, met de maatregelen. Dus uh, de mensen die komen ook niet uh, en krijgen niet vandaag te horen. Ze zijn morgen op straat. Dus we zijn uh, heel zorgvuldig naar onze mensen toe. Dus uh, we nemen er echt tijd voor. Dus uh, wij zien het op tijd aankomen. En uh, ja. nee, zoals we er nu tegenaan kijken... hebben we de actie die we nu gedaan hebben met de organisatie. zijn we de komende tijd uh, toch weer klaar. Oké, okay, maar wel een waarschuwende vinger van de Van Dijk Groep. Absoluut. Ook richting Den Haag? Ook richting Den Haag, zeer zeker. zeker. Nou, ik hoop dat de boodschap... Uh overgekomen is. goed uit Hardenberg. Nou, dat denk ik wel. We leggen hem in ieder geval straks nog even voor aan Den Haag. Blijft u maar luisteren. Straks ook het laatste nieuws over het hoge water. Gisteravond is er een waarschuwing afgegeven, dus was het wetterskip Friesland extra alert. Ik spreek zo dadelijk de dijkgraaf. Zij kijk of hij geslapen heeft. Eerst John Bakker met de verkeersinformatie. Met uh, ja, nog maar 22 kilometer file valt allemaal reuze mee. Er zijn eigenlijk ook nog geen bijzonderheden. Langs de file, na een kapotte vrachtwagen op de A16... Vanuit Breda naar Rotterdam voor knopen Terbrechtse Plein, vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Veel onduidelijkheid over een Israëlische aanval op een doelwit in Syrië gisteren. Volgens bronnen is een konvooi legertrucs, met daarin mogelijk wapens, aangevallen vanuit de lucht. Nou, de Syrische staatstelevisie meldt dat een militair onderzoekscentrum in de buurt van Damaskus zou zijn beschoten voor uitleg naar correspondent Monique van Hoogstraten in Jeruzalem. Monique, krijg jij een beetje beeld van wat er nou is gebeurd? Er zijn uh, inmiddels wel steeds meer bronnen, overigens allemaal anonieme bronnen... bijna allemaal Amerikaanse bronnen, die melden dat, um, dat er een convoy zou zijn aangevallen. Dus dat er inderdaad een luchtaanval is geweest in de nacht van dinsdag op woensdag... op de grens tussen Syrië en Libanon, ofwel in, in Syrië zelf... Um, dat verhaal van het uh, Syrische uh, persbureau, staatspersbureau... dat er een, um, um, wat, wat, wat zeiden ze ook alweer... een militair uh, expertisecentrum zou zijn aangevallen... dat lijkt me iets minder voor de hand liggend. Ten eerste natuurlijk omdat de Syrische uh, staatsmedia... niet erg betrouwbaar zijn. Maar ook omdat Israël vooral beducht is... dat wapens uh, van Assad in handen van Hezbollah komen... Dus uh, uh, als dit inderdaad een transport was van, uh, vanuit Syrië naar Libanon... dan uh, lijkt het niet heel onwaarschijnlijk dat uh, Israël dat zou hebben uh, aangevallen. Israël zelf geeft trouwens geen enkel commentaar. Oké. Okay. Uh, Israël maakt zich natuurlijk al lange zorgen over wapentransporten... vanuit Syrië naar Hezbollah in uh, Libanon, waar jij het over hebt. Is die zorg terecht... Ja, dat, dat lijkt me wel uh, terecht. Uh, veel van de wapens die Hezbollah in handen heeft komen uit Syrië... dan wel uh, via Syrië in handen van Hezbollah. De leider van Hezbollah maakte geen geheim van dat hij Assad steunt. En Assad heeft Hezbollah altijd uh, gesteund. En uh, Syrië heeft natuurlijk het regime van Assad heeft een grote uh, voorraad wapens... Naar verluidt een grote voorwaarde. Chemische wapens ook, maar ook geavanceerde andere conventionele wapens. Veel van de Russische makelij. Ja, en Israël vreest dat zodra het regime van Assad uh, valt. Uh, dat die vervoerd gaan worden naar, uh, naar Hezbollah. of ook wel in handen komen van andere jihadistische groeperingen. Uh, deze week, Begin deze week zei Netanyahu nog. Uh, dat er um, meerdere consultaties zijn geweest... met de top van het leger, met de top van de inlichtingendiensten. Um, dus aan alle kanten uh, wordt hier vanuit de regering ook wel um, ja, gewaarschuwd... Dat het, um, dat het gevaarlijk kan worden voor Israël... nu het regime van uh, Assad verder onderuit uh, dreigt te gaan. Ja, merk je ook dat de onrust daarover toeneemt? Ja, je merkt dat... Um, ik las net uh, dat een, de distributeur van uh, gasmaskers hier in Israël zegt... dat de vraag naar gasmaskers, met name sinds begin deze week... sinds die waarschuwingen uh, uh, enorm is toegenomen. Nou ligt het gevaar niet alleen in de chemische wapens... Uh, zei ook uh, overigens het, het hoofd van, uh, van de luchtmacht... maar ook in de conventionele wapens. Stel dat, uh, de, dat Hezbollah inderdaad uh, bezit krijgt... Um, in bezit komt van uh, luchtafweerraketten... Uh, uh, ja, dan zou de machtsbalans tussen Israël en Hezbollah enorm veranderen. Dat zou betekenen dat Hezbollah uh, gevechtsvliegtuigen van Israël... uit de lucht zou kunnen schieten. Dat, mm. dat is iets wat Israël natuurlijk wil voorkomen. Opmerkelijk ook trouwens aan activiteiten die je ziet. Dat deze week uh, twee uh, batterijen van het luchtafweer geschud van Israël... Dat, die normaal in het zuiden staan, dat die naar het noorden vervoerd zijn. Die staan nu bij Haifa, een grote stad uh, dicht bij de grenzen met Libanon. Oké, okay, nou, toch... Ongerustheid dus in Israël. Over de wapens mogelijk uh, verplaatst richting Libanon vanuit Syrië. Correspondent Monique van Hoogstraten, dank je wel voor nu. Dan terug naar eigen land, Want uh, het was een stevige klap die de VVD in november te verduren kreeg... na de ophef over de zorgpremie, weet u nog. Maar volgens partijleider Rutte zijn de meeste VVD'ers hem wel te boven. Zo langzamerhand. Rutte was gisteren voor het eerst weer op bezoek bij zijn achterban. En dan deed hij in een café in Groningen... Achter de schermen maken ze zich bij de VVD ook nu nog behoorlijk zorgen. Want over dik een jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En hoe kunnen de kiezers weer worden teruggehaald... die na de ophef over de inkomensafhankelijke zorgpremie zijn afgehaakt? Of die de VVD niet meer vertrouwen... na gebroken verkiezingsbeloftes over belastingverlaging... of hypotheekrenteaftrek? Om die kiezers terug te winnen gaat de partijtop op toeneen... langs de provinciale afdelingen. Fractieleider Halbe Zelstraat doet het in het voorjaar. En gisteravond was Mark Rutte in Groningen. Super dat jullie met zoveel mensen gekomen zijn. Ik probeer regelmatig op bezoek te gaan in de regio's, in de Kamercentrales van de VVD. Vorig jaar was een druk jaar met onderhandelen en met verkiezingen. Dus het is er toen minder van gekomen dan ik zou willen. Dit jaar pak ik de draad weer op. En de eerste uh, waar ik nu op bezoek ben, is inderdaad de Kamercentrale Groningen. En terecht dacht ik. Ja, applaus. In het openbaar is er van die zorgen weinig te merken. Mensen in Groningen willen vooral weten hoe het zit met de gaswinning. Maken zich zorgen over overlast door windmolens. Of over hun eigen pensioen. We hebben deze maand onze eerste pensioenbijdrage ontvangen. We zijn er tenminste, en dat betekent dat we ongeveer in dezelfde omstandigheden zijn, ruim 70 euro netto in de maand erop achteruit gegaan. En dat in een tijd waarin de inkomsten en waarin de... ...zaken toch al ver uit elkaar liggen. En de zaken gaan nog steeds verder uit elkaar liggen. De welvaart in dit land is oneerlijk verdeeld. Ik kan dat niet veel mooier maken. Ik kan alleen zeggen dat we die pijn met elkaar delen in het land. Dat we dat netjes doen. Dat we geen Amerikaanse toestanden hebben... ...waarbij 10 van de of 20% van de bevolking onder de armoedegrens leeft... ...en 5% van de bevolking miljonair is. Dat hebben we hier niet. Het is hier allemaal redelijk egaal. Maar het is ook waar dat op dit moment de pensioenfondsen het zwaar hebben dat de overheidsfinanciën het zwaar hebben, en dat merkt u, dat merken heel veel mensen... en daar kan ik niet veel mooier maken. Uh, maar we zullen er wel voor zorgen dat we dat proberen op een zo net mogelijke manier te doen. Daar zijn we hard mee bezig en dat doen we met z'n tweeën, Partij van de Arbeid en VVD. Resultaten laten zien, daar komt het nu op aan. Want wil de partij de klap van november echt te boven komen, dan zijn meetbare resultaten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 Feyenoord dan, is er niet in geslaagd om de halve finales van de KNVB-beker te bereiken. In Eindhoven was PSV met 2-1 te sterk, met een winnende treffer van Mark van Bommel in de slotfase. Feyenoord bleef lang in de race, maar stond uiteindelijk toch met lege handen. Ronald van der Geer sprak met de doelman van de Rotterdammers, Erwin Mulder. Ik reken het al een beetje op een verlenging, jij ook? Ik ook gewoon ook. <laughs> nee, we wel het lastig voorin. Deze goed PSV. En als je dan 1-1 staat dan moet je gewoon uh, dat vast proberen te houden. Alleen uh, dat is niet gelukt. Het begon, uh, het begin was eigenlijk voor PSV. Hè? Had jij dat gevoel ook? Ja, nou, maar ja, dan weet je ze spelen thuis dat ze heel sterk zijn. En dat ze uit de startbok uh, vliegen. En uh, dat deed ze ook. En ze speelden goed. En op een gegeven moment hadden we wel uh, een antwoord op. En ja, dan uh, kwamen wij ook in ons spel. En... We ook zien dat wij aardig konden spelen. Ja, jullie moesten terug naar de teamgedachte eigenlijk. Hè? Als, als collectief speler, dat lukte eigenlijk na een kwartier prima. Ja, we moesten gewoon heel compact spelen en dat hebben we gedaan. En dan kan je zien dat PSV er ook moeite mee heeft om dan er doorheen te komen. Ook hebben ze snelle mensen voor in. Als we gewoon als team compact spelen, dan zijn we moeilijk te verslaan. vond je in de eerste helft leuk en levendig. In de tweede helft leek het meer een schaakspel te worden. Voel jij dat ook zo vanuit die goal? Nou ja, het is 1-1, dus uh, het is wel uh, nou ja, lastig om, dan, uh, om de gaatjes bij PSV dan te vinden. Daar hadden zij ook moeite mee, dus uh, misschien dat het daarom was. Maar het was wel, uh, was wel een spannende wedstrijd, denk ik, toch wel. Dan pak je die fantastisch, die bal van Matas, en dan staat hij van Bommel daar weer. Hij stond op de goede, op de goede plaats, jammer genoeg, want anders was hij volgens mij wel naast gegaan. Maar, nou ja, dat is, uh, nee, dat is zonde, maar ja, daar doe je nu niks meer aan. Ik denk dat de trainer net wel met trots over de teamprestatie heeft gesproken, of had hij een harde woorden? Toch ook wel harde woorden. Ik bedoel, we moeten leren van onze fouten. We, hebben, we zijn jong en dan mag je fouten maken, maar het is nu al een paar keer gebeurd... dat we het, uh, uit voorzetten of uit corners gewoon uh, tegen moeten te krijgen. En dat moet eruit en daar moeten we gewoon van leren. En blijkbaar hebben we daar nog niet van geleerd. Nee, blijkbaar ben je nog te jong. Blijkbaar wel, maar uh, ik, ik bedoel, met fouten moet je leren. En als dat uh, na uh, zes, zeven keer nog niet gebeurd is, dan, uh, dan is het hard leren. en dan moet het gewoon eruit om punten te halen. Is PSV dan uiteindelijk toch de terechte winnaar van deze avond, vind je? Nou ja, dat vind ik niet. Ik bedoel denk, uh, dat wij wel uh, gelijkspel wel verdiend hadden. We speelden wel goed en als team. En wat je zegt, tweede 11 was we misschien iets meer een schaak, uh, schaakspel. Maar ik denk niet dat uh, PSV terecht, echt terecht deze uh, wedstrijd gewonnen heeft. Alles dan maar op de competitie, hè? Ja, daar spelen we alleen nog voor. Dus uh, daar gaan we doen. Ja, dat is het dan voor Feyenoord. Vanavond spelen Vitesse en Ajax de laatste kwartfinale. Anderhalve finalisten zijn uh, naast PSV, Pekswolle en AZ. Het is vier minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik neem u mee naar uh, Friesland en Groningen, want uh, harde wind en hoge golven gisteren in het noorden van ons land. Voor de waterschappen daar in Groningen en Friesland genoeg reden om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Paul van Erklens is dijkgraaf van Wettescape Friesland. Goedemorgen, meneer van Was het nodig, die maatregelen?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 Uh, nou, ook, uh, uh, ja, dan was het wat, wat hoger gekomen, maar dan nog uh, kunnen de dijken het makkelijk aan. We hadden wat dijkwachten lopen bij uh, wat plaatsen langs de dijk, maar dat uh, was nog geen probleem geweest. Maar dat is puur om te kijken of de dijken het houden, of er nergens gaten ontstaan. Of... Ja, als er kleine schades ontstaan, gauw uh, repareren. Want als er ergens een gaatje in een dijk komt, dan gaat dat met, uh, met water vaak uh, snel verder. Ja, ja, wat wou je zeggen? Maar dat is allemaal nergens uh, eigenlijk gebeurd. Nee. Oké, okay. nou dat is goed nieuws meneer van Erklund. Uh, waar komt het hoge water eigenlijk vandaan? Waar heeft het mee te maken? Uh, vooral met de wind. Uh, het was uh, behoorlijk harde westenwind en dan wordt het water de, de Waddenzee ingestuwd. En dan, uh, ja, dan zie je het vrij snel oplopen. Dat is eigenlijk de belangrijkste oorzaak. Mm, kunt u dat water niet kwijt? Nee, dat stuurt zich op in, in, in de Waddenzee en dat, dat loopt dus eigenlijk tegen de kust aan. En mm. uh, nou, dat moet bij eb, stroomt dat voor een deel weer weg. En dan komt het bij vloed weer terug. Ja, ik kan me voorstellen dat u ook te maken heeft met veel water... naar alle regen en, en, en na de forstperiode. Dat klopt, dat, dat is bij ons in Friesland zelf dan. En, en ook hebben we daar last van de Hoge Waddenzee... want wij uh, raken het grootste deel van ons water toch op de Waddenzee kwijt... bij een lage ebstand. Ja. En als die ebstand dan het hoger is, dan, dan lukt dat niet. En uh, daarom zetten wij vandaag weer ons mooie stoomgemaal, het Woudergemaal, aan. Oh prachtig daar, ja. En uh, daar kunnen mensen ook weer komen kijken. Natuurlijk, vanaf tien uur uh, staat het, uh, gaat het aan en dan zal het de komende dagen wel draaien. Ah, oké. Okay. Ja, want de, hoe, hoe vaak per jaar wordt dat aangezet? Dat nou, dat is toch de laatste. Bah, toevallig nu uh, is het de tweede keer al. Okay. En uh, ja, rond de jaarwisseling is het aangeweest. En nu dus uh, ook. Maar dat komt omdat al die vorst nu net de grond uitgaat. Er zit dus nog heel veel waar. We hebben eigenlijk na de regenrijke periode rond de jaarwisseling... hebben we het uh, gemalen heel snel uitgezet om de schaatsers uh, te plezieren. En, uh, dus er zit nog heel veel water in Friesland. Dat moet er nu uit. Er komt ook nog veel regen aan. Dus wij willen het zeker voor het onzekere nemen... en zetten ons, uh, onze oude dame weer in werking. <laughs> Prachtig. Paul van Erkenis, dijkgraaf van Wettenskip Friesland. En u kunt dus gaan kijken bij het Woudagemaal. Dank u wel, meneer van Erkens. Ja, graag gedaan.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 In de bouw verdwijnen nog meer banen. En hoogwater leidt niet tot grote problemen. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De malaise in de bouw houdt nog aan. Er wordt minder gebouwd en de werkloosheid neemt verder toe. Dat staat in een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw. Directeur van Hoek denkt dat de ellende nog wel even duurt. Er worden heel weinig nieuwe projecten gestart. Het aantal vergunningen is echt met tientallen procenten teruggelopen in 2012. Dus het afgelopen jaar... En daar hebben we dit jaar en ook nog voor een stuk volgend jaar last van. Dus de korte termijn ziet het slecht uit. De woningbouw in Nederland doet het slecht in vergelijking met andere Europese landen. Alleen in Spanje, Ierland en Portugal gaat het nog slechter. Er komt een nieuwe aangifte in Nederland tegen Jorge Orighetta, de vader van prinses Maxima. Hij was tijdens het militaire regime in Argentinië staatssecretaris en minister van Landbouw. Advocaat Elisabeth Zegveld zegt dat er nieuw bewijs is dat Orighetta wist van politieke moorden tijdens het regime hier blijkt uit dat uh, er veel meer slachtoffers zijn van het landbouwministerie zelf. En wat er ook uit blijkt is een, uh, een samenwerking tussen het ministerie en het militaire regime. Dus je ziet, een, je ziet mensen fysiek verdwijnen, maar je ziet ze ook administratief verdwijnen. Eerdere aangiften tegen Zoriketa leverden niets op in Nederland. Het lijkt erop dat het hoogwater niet heeft geleid tot grote problemen. In de noordelijke provincies hadden de waterschappen maatregelen genomen. Ze hielden de dijken goed in de gaten en daarnaast zijn de Vriezen wel wat gewend. Ja, het heeft wat hoger gestaan. Het is voor u nog niet spectaculair genoeg? Nee. Ik ook. Maar ik had er wat meer van, van verwacht. Wat ze zeiden van 3 meter plus. Maar ik weet niet of het wel 3 meter plus wordt. Maar omdat het nou, Ik vind het al nou vrij rustig. Rijkswaterstaat gaf gisteren een waarschuwing af... door de combinatie van harde wind en springtij. Er zijn vandaag geen Limburgse kranten. Het Limburgs Dagblad en Dagblad de Limburger zijn vandaag niet gedrukt... want er wordt gestaakt door de drukkers. Die willen een nieuw sociaal plan... maar de vakbonden en de directie zijn er nog niet uit... en nu is de ultimatum verstreken. Het nieuws uit Limburg komt vandaag wel op de website van de kranten. De immigratiewetgeving in de VS kan nog dit jaar worden aangepast... dat zei president Obama in een tv-interview in de VS...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 Doe de impactcheck op www.overopiban.nl... en bekijk welke maatregelen uw bedrijf moet nemen. Over op Iban, hou er rekening mee. Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Goedemorgen, het is uh, zes minuten over half acht. U luistert naar het uh, NOS Radio 1 Journaal. De sociale netwerksite Facebook draait steeds beter. Het afgelopen kwartaal werd er 64 miljoen dollar winst gemaakt. En dat is meer dan analisten hadden verwacht. Een kwartaal daarvoor werd nog verlies gedraaid. Het is voor het eerst sinds de beursgang van het bedrijf... dat de jaarcijfers bekend maakte. Jim Theopoering, beleggingsexpert van RBS Markets... heeft naar de cijfers gekeken. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het algehele beeld? Hoe staat Facebook ervoor? Want Er zijn veel, uh, negatieve, veel negatieve berichten zijn er geweest, hè? Ja, dat klopt. Als je bekijkt naar de beursgang van Facebook vorig jaar halverwege jaar en uh, toen ging het naar de beurs op 38 dollar. Het is gezakt tot onder de 20 en stond gisteren net iets boven de 30 dollar. Dus het is wel een, echt een achtbaan. Mm -hmm. um, dat, ja, het moeilijke met dit soort internetbedrijven is namelijk ook dat je als, als belegger probeer je een waardering te geven aan zo'n bedrijf. En ja, de, de winsten die gemaakt worden, die zijn vaak heel laag. Je moet dus een inschatting maken op de toekomstige winsten. En dat, dat is erg moeilijk. Nou, Dit keer vielen uh, de winsten, uh, die waren ietsje hoger dan verwacht. Dus de Verwachtingen werden een beetje overtroffen. De omzet die was ook fors gestegen met 40%. Uh, dat is één nadeel. De kosten die schoten echt de lucht in. Dus. Mm. Ja, da daardoor komt die winst uiteindelijk toch ook weer onder druk te staan. En dat is natuurlijk slecht nieuws voor uh, de toekomst van Facebook, kan ik mij zo voorstellen. Ja, op zich wel. Uh, tenminste, uh, Facebook is natuurlijk hard gegroeid. Je moet ook investeren. Er werken nu 4600 mensen. Um, en uh, ja, dat die kosten zo hard oplopen, dat weet uh, de CEO Mark Zuckerberg. Die weet het wel te rechtvaardigen, Want die zegt ook van ja, we moeten blijven investeren in nieuwe technologie. Uh, om zeg maar innoverend te blijven en ook manieren te vinden om geld te verdienen. Dus, ja. Die hoge kosten zijn wel enigszins te En je ziet ook dat waar ze vorig uh, kwartaal nog maar 14% van de uitkomst... Uh uitkomsten inkomsten uit mobiel haalde, zijn dat momenteel 23% van de inkomsten. Dus ze gaan wel mee met de tijd, want het aantal uh, mobile users... dat is uh, in een heleboel landen al hoger dan het aantal uh, gebruikers... van de gewone desktop, de pc. Ja, dus kunnen we stellen dat het Facebook langzaamaan toch lukt... om in te haken op mobiel? Want dat is natuurlijk waar het op dit moment om gaat. Hè? Bijna alles gaat naar mobiel, of is dat al? Ja, dat doet Facebook goed. Um, dat was ook iets waar ik uh, in het verleden wel uh, zorg over had. Zijn ze daar uh, uh, ja, wel toe in staat? Nou, dat tonen zie je mee wel aan. Uh, als belegger blijft het wel moeilijk, want uh, je kijkt dan bijvoorbeeld naar hoe hoog is de koers ten opzichte van de winst die gemaakt wordt. Mm -hmm. nou, als je kijkt naar de huidige koers, dan is de koers ten opzichte van de winst die ze nu maken veel en veel te hoog. Uh, toch zijn beleggers wel positief. Analisten, 55% uh, verwachten een stijging. Uh, ook onze klanten die in zogeheten turbo's beleggen, die dus in kunnen spelen op een stijging of een daling. Die spelen bijna allemaal in op stijging. Dus okay. beleggers zijn wel heel positief. Ja. Alleen, ja, het, het is wel uh, met, met dit soort technologiebedrijven meer koffiedik kijken dan bijvoorbeeld bij Shell, waarvan je gewoon weet... die maken elke, elk jaar een vrij constante winst, die stijgt een ja, beetje. Precies. En, ja, precies. Veel, veel meer grijpbaar, hè? Wat, wat is de ja. belangrijkste opdracht voor Facebook dit jaar, wat, wat jou betreft? Uh, nou, blijven innoveren. Uh, ik denk dat ze uh, op de goede weg zijn. Alleen die winst, dat is wel iets wat gewoon echt omhoog moet. Uh, want als je nu kijkt naar het aantal uh, gebruikers van Facebook... dat is uh, 1 miljard. En als ze dezelfde winst blijven maken per gebruiker... Uh, en de hele wereld zou op Facebook zitten... dan is die uh, waardering van het aandeel nog steeds hoog. Okay. Het is me weer duidelijk. Jim Theoporing, beleggingsexpert van RBS Markets. Dank hoor. Graag gedaan. En door naar de sport... Na Tom van het Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Het is net beleggen. Na aflopen is het makkelijk al. Ja, zo is dat. Als je, ja. <laughs> ja. Ja. je <laughs> het eenmaal weet, is het makkelijk. <laughs> en dan heb je misschien ook wel geld verdiend. Hè? Ja, de bolle die van die zwolle. Die. Uh, nou, die zal bij zijn. Want Pek is door naar de halve eindstrijd om de KNVB-beker. naar winst op uh, Herakles Almelo, uh, Zag jij dat aankomen? Pek in nou, de halve finale. Het is natuurlijk wel een echte verrassing. als je over die hele periode kijkt. En dat Pek, dat moet toch eens even een groot compliment krijgen. Want uh, die zijn in die eredivisie gekomen. begonnen aardig te spelen. Uh, maar goed. Het haalde weinig punten. En dan denk je nou, dat het op een gegeven moment wel over Maar dat ging helemaal niet over. En die spelen gewoon echt hartstikke leuk. Voetbalwedstrijd in wedstrijd uit. Winnen bij PSV. Winnen nu van Heracles halve finale. beker staan er redelijk fatsoenlijk voor in de competitie. Ook al moeten ze daar knokken. En als je naar zo'n budget kijkt. En met welke spelers en op welke manier ze dat doen. Kunnen een heleboel clubs toch eens kijken. Van, uh, dat het niet altijd alleen om geld gaat. Maar het is echt een, ik vind het echt een hele knappe prestatie. En ik uh, gun ze van harte een mooie loting vanavond. Want wie weet, wie weet. Pek in de bekerfinale. Ja, dat zou toch nog eens wat zijn. Ja. Nou, hey, en uh, Feyenoord tegen PSV. Ja, dat ja. lukt dan weer net niet hè, bij Feyenoord. Nee. Waar, waar zit hem dat in? Koeman niet. was een beetje ja. boos over fouten die steeds maar terugkomen bij, nou, bij ja. zijn team. Hij zegt, we hebben natuurlijk wel een jong team. En daar heeft hij ook echt een punt. Vaak roepen mensen dat. Maar hij speelt met veel mensen uit de A1 doorkomend. En hij zegt alleen, je mag niet te vaak dezelfde fouten maken. Hè? Fouten maken mag. Pas op voor recidivisten zegt hij in feite. En daar is hij soms een beetje geïrriteerd over. Dat hij denkt en hoopt. Van ja, dat soort dingen zoals bij die tweede goal. Dat doen wij toch niet meer bij Feyenoord. Maar het gebeurt dan toch. Maar het is toch aan hem om, om die fouten eruit te halen? Tijdens nou, het natuurlijk staat hij daar ook voor. Maar goed, je bent, het is geen Playstation dat je het helemaal zelf in de hand hebt. Uiteindelijk, de spelers <lacht> moeten het doen. En daar is Koeman ook realistisch genoeg in. Hij zei ook in een bijzin, dit soort fouten maakte ik overigens ook toen ik twintig was. Dus hij relativerde het ook wel weer. Maar ik snap ook wel, want hij wil zo graag. En Feyenoord is een heel eind gekomen. Maar dan zitten ze net tegen die topclubs, gaat het net nog elke keer mis. Daar zitten ze gewoon nog een stapje achter. En PSV deed het gewoon wat dat betreft goed. En zit ook op twee fronten. En dat zal ze ook deugd doen. Er was even een ideetje ontstaan dat die beker iets minder belangrijk voor ze was. Maar ze lieten toch echt zien met het sterkste elftal. Dat zij ook graag iets in die beker doen. Ook een mooie halve finalist dus. Nou, kijk eens aan. Uh, zullen we nog eventjes naar de transfermarkt gaan? Ja, het is laatste de laatste dag. Ver is definitief ja. dan afgeketst. Ach, nou. Natuurlijk voor hem wel een hele slag. En voor Twente, denk ik ook, die ook nog Chadley gisteren geblesseerd zes tot acht weken zagen afhaken. Ja, want ik heb je al vaker horen zeggen, als een speler uiteindelijk toch niet gaat, ja. is, dat, is dat niet goed voor club en speler? Hè? Want die, die ik, wil eigenlijk ik, weg. En... Ik hoor iedereen nu roepen, het is professional, er is niks aan de hand. Mm. Maar het is natuurlijk, als je daar al in dat Liverpool hebt rondgelopen, als je daar al bijna bent, en dan is dat toch gewoon schakelen. En dat Ach, ook gewoon ook niet mensen. En, en op deze manier. Dus kortom, dat gaat toch wel even uh, tijd kosten. eer hij weer helemaal in zijn goede doen is. En ik gun het hem dat hij dat wel lukt. En dat hij dan in de zomer alsnog misschien. Uh, Stekelenburg hebben we ook nog hoop op. Die kan van Roma misschien naar Voelhem Iedereen kan naar Voelhem Want Manulef kan ook naar Voelhem Emanuel zal naar Voelhem <lacht> En Maher zou weggaan. Gaat niet weg. Boni, weet je nog? Wist wel yep, zeker yep. dat hij wegging. Het is net beleggen. Maar we hebben er helemaal niks meer over gehoord. Hij zit nu in de afrika Die blijft dus gewoon bij Vitesse blijft. Dus uiteindelijk toch een vrij mager uh, transferseizoen. Het geld is ook in die sector een klein beetje op. Behalve bij Volhem begrijp ik. Dankjewel. Ja. Tom van der Hek. <tied> En zo dadelijk slingers op Huis ten Bosch. Want Koningin Betrix wordt vandaag 75 jaar. Zo meteen wat meer erover is de verkeersinformatie. John Bakker, hoe ontwikkelt de spits zich? Viel uh, mij hè, tot nu toe. Ja, het valt nog steeds mee. Uh, alles bij elkaar komen we nog niet verder dan 40 kilometer. Verdeeld over 12 files. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... voor ter Terbrechtseplein. Zorgt dat voor 6 kilometer file en een afgesloten rechterrijstrook... En er staat ook 6 kilometer op de A50 van Arnhem naar Os... tussen Heteren en knoopend Ewijk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Haar 75e levensjaar geeft koningin Beatrix aan... om aan te kondigen dat ze afstand doet van de troon. 33 jaar heeft het volk gediend. Dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Zo waarlijk helpen mij God almachtig.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 is geëindigd in een vreselijk drama, wat ons alle heel diep heeft geschokt. U heeft ons en het land Koninginnedag teruggegeven. Heel veel dank. Durch die lange tijd onder de Schnee wurde zijn Gehirn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 een onvergetelijke dag gegeven. Hartelijk bedankt. Ik praat verder met onze koninklijk huisverslaggever Menno Reemeyer... over de verjaardag van de koningin. Menno, ja. ze wil haar verjaardag niet groots vieren. Hè? Vind je dat typerend voor de koningin? Ja, ze heeft dat wel eens eerder aangegeven. Dat eh, zo'n verjaardag haar niet zo gek veel zegt. Het is een hoop gedoe. Eh, we hebben het er nog over gehad tijdens het gesprek... dat we met haar hadden aan het eind van de staatsbezoek... aan Brunei en eh, Singapore vorige week eh, vrijdag. Ja, ze hecht er niet aan. Ze is al lang blij dat ze gezond is. Dat wil trouwens niet zeggen dat ze het niet viert. Hè? Vandaag waarschijnlijk in kleine kring met familie. En morgen dan eh, groots met het personeel. Er is ieder jaar wel een receptie voor het personeel. Vorig jaar nog in het paleis Rotterdam. Was toen net gerenoveerd. En om de paar jaar is het wat groter. Vijf jaar geleden... Toen ze zeventig uh, werd, heel groot in Carré, dat hebben we toen ook uitgezonden. En morgen viert ze het uh, met personeel en gepensioneerden in het Beatrix Theater in, uh, in Utrecht met een voorstelling. Hey, de, sinds uh, de bekendmaking van, van de troonse afstand hè, um, is er veel bericht over de koningin, veel reacties op uh, de afgelopen jaren. Hoe zal zij, denk je, als je die dagen even terugkijkt uh, in de herinnering van Nederland voortleven? Ja, uh, ik, ik zeg altijd, dat is voor iedereen persoonlijk en verschillend natuurlijk. Uh, maar als je die reacties inderdaad de afgelopen dagen op de rij zet... is het vooral bewondering. Uh, niet alleen dat ze het tot haar 75e doet... maar vooral ook de manier waarop ze dat heeft gedaan. Zeer betrokken, dat hoorde je net ook wel terugkomen in, uh, in, in die vogelvlucht... Uh, ja. uh, in, uh, met, met, met al die hoogte- en dieptepunten. Ja, Als je 75 wordt en die leeftijd weet te bereiken... dan, dan maak je ook veel mee in je leven. En, en bij haar is de, staan de spotlights erop natuurlijk. Maar zeer betrokken, intelligent zaak. Uh, maar ook medelevend zijn dan de woorden die je de afgelopen dagen toch veel uh, tegenkomt is wel geen nationaal geschenk al even sober daar. Um, er is wel een expositie he, met beelden van haar gemaakt door professionele en amateur kunstenaars. Ze hebben daar al eerder aandacht aan besteed deze week. Denk je dat ze daar blij mee is? Ja, ja, ja. ja. Ze houdt van kunst, hè? <laughs> ze houdt van kunst en uh, uh, op datzelfde gesprek in Singapore uh, dan zegt ze wel van: 'Nou, ik vind het een aardig initiatief, hè? Uh, heel bescheiden, uh, maar je mag die woorden wel vertalen, denk ik, met dat ze het gewoon leuk vindt. En ze, ze zei ook dat ze zeer vereerd was dat zoveel mensen, want er zijn meer dan 2.000 kunstwerken ingestuurd, nog door haar geïnspireerd worden. Ze zei toen ook, ja, dat wisten wij veel, ze zei toen ook dat ze binnenkort misschien zelf zou gaan kijken op het loo. Ja, we wisten natuurlijk op dat moment nog niet dat ze binnenkort heel veel vrije tijd zou hebben. Nee, nee. Uh, ze zei uh, dat haar 75e verjaardag en 200 jaar Koninkrijk Nederland voor haar redenen zijn om af te treden. Uh, hoe ken jij haar? Houdt zij zo van symboliek? Ja, nee. Nee, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik heb altijd gedacht van niet. Uh, we waren in november uh, was het 2011 op de Antillen. Nou, toen werd ze de oudste regerende vorst van Nederland. Toen hebben we daar ook mee, haar mee geconfronteerd. En, en daar gaf ze aan dat ze dat, dat Dat zegt haar niks, dat soort getallen. Maar goed, kennelijk speelt het dus wel mee. Uh, het, het is wel een familie natuurlijk die hecht aan tradities. Dus in die lijn past het dan weer wel. En het is misschien. Toch ook niet helemaal alleen de symboliek. Hè. Ze is nu nog fit, eh, dat heeft ze ook gezegd. En daardoor is het op dit moment ook haar eigen keus. En wordt ze niet gedwongen eh, door een slechte gezondheid. Dus misschien dat dat ook nog wel eens meespeelt. Mee ja, er is ook een nieuw portret van de koningin gemaakt. Hoe gaat dat trouwens met de officiële uitingen? Komt er meteen ja. ook een statieportret van Willem-Alexander? Ja, dat portret van de koningin achter jou, dat, dat wordt vervangen hè, in alle overheidsgebouwen. Nee. <lacht> je ziet het veel, in alle overheidsgebouwen zie je een portret hangen van de koningin in rechtbanken gemeentehuizen, ja. Nee, die is flauw. Uh, in gemeentehuizen, maar die worden ja, vanaf 30 april vervangen. En er komt er een statieportret van, uh, van Willem-Alexander te hangen. Er is een nieuwe foto gemaakt, trouwens, van de koningin. Uh, dat, dat is op zich niet zo bijzonder. Dat hebben ze gedaan naar aanleiding van haar uh, 75ste verjaardag. Voor Margriet hebben ze dat ook gedaan, die net 70 is geworden. En die is te downloaden van koninklijkhuis.nl, okay. voor de liefhebbers. Ja, en komt Maxima daar ook bij? Want ik begrijp dat zij haar schoonmoeder gaat opvolgen. Dat ja. Zij ze gisteren. Ja, is, ja, ja, ja. ja. O, o, o, ja. Af en toe blijft, blijft, blijft die taal toch lastig, eh, kennelijk. En in de haast, dat was zo'n zo zo doorstep, heeft ze denk ik een foutje gemaakt. Want eh, ik denk dat ze inderdaad meer bedoelde dat ze koningin mag worden. Eh, want staatsrechtelijk volgt Willem-Alexander natuurlijk alleen eh, zijn moeder op. Eh, zij komt er niet bij, eh, zover ik weet. Ze is slechts zijn vrouw dan in dit geval. Hoe ongeëmancipeerd misschien dat ook klinkt. Maar eh, ja, ook al wordt ze koningin, eh, ze heeft staatsrechtelijk verder geen positie. Nee. Wat wordt haar rol? Wat wordt haar rol? Uh, waar Willem Alexander al zijn functies heeft neergelegd, hè, uh, hebben we gehoord. Dus geen IOC-lid meer, geen uh, uh, voorman meer van, van het Water, zeg maar van de adviescommissie Water. Uh, houdt Maxima wel al haar werk. Zoals uh, speciale ambassadeur, VN-ambassadeur op het gebied van inclusive finance. finance dat, dat betekent eigenlijk gewoon dat je geld toegankelijk maakt voor iedereen. Mm -hmm. uh, nou, daar was ze gisteren ook actief voor in uh, Amsterdam op die bijeenkomst. En ik denk dat ze er zelf ook wel op aan heeft gedrongen en dat haar omgeving ook wel begrijp dat ze als koningin in deze tijd inhoudelijk bezig moet zijn om te voorkomen ja, wat er met de drie prinsgemalen is gebeurd de afgelopen uh, decennia. Uh, die ja, De een zich helemaal rot verveelde en de ander er ongeveer depressief van werd omdat ze maar zo'n bijrol hadden. Dus ik, ik denk dat Maxima wel heel actief, uh, inhoudelijk actief ook blijft. Dat, Menno Reemmeijer, onze koninklijk huisverslaggever. Dankjewel Menno. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Bij mij Katrien Straatman. Goedemorgen. Goedemorgen. Wilt u weten hoeveel de onroerend zaakbelasting in uw gemeente is gestegen... dan is het goed de Telegraaf bij de hand te pakken. De krant heeft een lijstje gemaakt waarin te zien is dat huizenbezitters... fors meer moeten gaan betalen aan deze lokale last dan vorig jaar. De stijging van het zogenoemde OZB-tarief bedraagt gemiddeld 7,6 procent. Het eerste hoofdpijndossier voor Dijsselbloem schrijft BNR. Dijsselbloem krijgt vandaag als voorzitter van de Eurogroep... de Cypriotische minister van Financiën op bezoek. En dat gesprek gaat niet over koetjes en kalfjes... Cyprus is namelijk bezig met een charmoffensief offensief in de hoop op financiële steun. Het gaat niet om de grootste bedragen, maar het is een mooie testcase voor Dijsselbloem. Het zijn wel vergelijkbare problemen met Griekenland, maar van een heel andere orde. We praten over op een zeker moment uh, 15 miljard in die orde. Uh, dus op zich is dit een vingeroefening of je kunt zeggen een opwarmertje voor Jeroen Dijsselbloem als voorzitter van de groep. Maar het moet wel goed gebeuren natuurlijk. Dat zei hoogleraar Sylvester Eifinger op benen. Petrouw af wat er moet gebeuren nu de steden in Noord-Mali vrij zijn. De Frans-Malinese troepenmacht heeft er het laatste bolwerk heroverd... op de verzameling radicaal-islamitische rebellengroepen in het noorden. Maar de uitdaging komt nu de rebellen zich tactisch hebben teruggetrokken... naar een bergachtig gebied in het noordoosten, zegt een Mali-deskundige in de krant. Hoewel ze veel materieel zijn kwijtgeraakt, hebben ze daar vaste wapendepots... waarmee de radicale groepen opnieuw aanslagen kunnen plegen en ook mensen kunnen ontvoeren spectaculaire, maar ook gruwelijke oorlogsverslaggeving... te zien op de website van Reuters. Op een gegeven moment hoorde ik twee schoten. Met mijn camera was ik al gericht op twee Syrische rebellen... schrijft een fotojournalist op de site. Het zijn inderdaad indrukwekkende foto's. Um, ik hoorde geschreeuw en zag dat een van de twee werd neergeschoten. Zegt de fotograaf. Hij leefde nog toen ik foto's maakte... maar overleed toen hij werd afgevoerd. En dat zie je ook op die foto's. Het indrukwekkende fotoverslag is te zien op de blogpagina van Reuters. De Belgische justitie overweegt in verband met de Kasteelmoord... een grootschalig DNA-onderzoek te doen in Nederland. Dat schrijft de Vlaamse krant het laatste nieuws. De moord op Kasteelheer Stijn Salens op 31 januari 2012 in Brugge... zorgde voor veel commotie. In de zoektocht naar de moordenaar is met behulp van DNA... al één dader geïdentificeerd. Inmiddels overleden Nederlander Ronald van B. Iemand die drie maanden als oproepkracht elke week heeft gewerkt... of minimaal twintig uur per maand, is beschermd volgens het ontslagrecht... en heeft recht op werk en loon. Ook kan het zijn dat de werkgever verplicht is om door te betalen bij ziekte. Volgens Spits is drie kwart van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf... niet van die regels op de hoogte. Nog even terug naar de koningin. Veel felicitaties op Twitter bijvoorbeeld voor de jarige koningin. Johan Boers schrijft, haar majesteit hartelijk gefeliciteerd. Nog één keertje, leve de koningin. Hoera, hoera, hoera. En, lieve koningin, gefeliciteerd met uw 75e verjaardag. Daar moet op gedronken worden. ho! Dat is een tweet van <laughs> Marijke Meijer. Uiteraard ook felicitaties van royaltyjournalist Mark van der Linden. Hij twittert, van harte gefeliciteerd majesteit. Ik wens u nog veel mooie, rustigere en gezonde jaren toe. op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie AZ Groningen. Voorzet, ja! Hij zit erin! Roda, Herakles. Die een flinke redding uit hebben. En wat doen ze daar nou dan nou toch? Nak, pek, zwolle. En het doelpunt: 1-0. En op kwart van 9, PSV, Ado. Daar ligt hij erin. Hij ligt, ligt er al in. Uitstekend uitgespeelde aanval. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.